Exact 6 uur, het q News van nu.nl. Kijk je van Anne-Marie. Goedemorgen. We beginnen met flinke problemen op het spoor deze ochtend. Tot zeker 8 uur rijden er in het hele land geen treinen van NS. Door het winterse weer en een IT-storing ligt het treinverkeer plat. Wie met de auto gaat, moet rekening houden met gladheid. Die is gestrooid, maar op sommige plekken kan het verraderlijk glad zijn. Zegt Rijkswaterstaat, overal geldt code geel. En KLM heeft op Schiphol 300 vluchten geschrapt... en dat aantal kan nog oplopen. Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Amsterdam-Noord... was volgens de nationale korpschef vooraf gepland... Agenten werden daar in een hinderlaag gelokt... en beschoten met vuurwerkmitreieurs. En dus, zegt de chef bij Pauw en de Wit... Kijk, het is niet alleen op het moment is er geweld gebruikt... maar er is ook echt met voorbedachte raden... zijn deze middelen aangeschaft? Wie heeft dit verkocht? Wat doen we daarmee? Dus daar zit wat mij betreft echt een heel systeem... wat mij betreft echt een crimineel netwerk omheen. In het hele land zijn tijdens de jaarwisseling 250 mensen opgepakt... voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straatverboden voor de relschoppers... bij komende jaarwisselingen. Het Witte Huis zegt de situatie in Venezuela goed in de gaten te houden. Bij het presidentiële paleis in Caracas zou geschoten zijn. Intussen is de situatie er weer rustig. De tijdelijke president, Rodriguez, is nu officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro door Amerika opgepakt. En wie spaart, is er niet echt op vooruit gegaan. Nederlandse spaarders zijn vorig jaar samen ruim 6 miljard euro armer geworden... door de lage rente en inflatie. Volgens de spaarbank komt het neer op gemiddeld 785 euro per huishouden... schrijft De Telegraaf. Doordat de prijzen harder stegen dan de spaarrente... kon je met je spaargeld uiteindelijk minder kopen. Het weer nog van weerplazen. weerplaatsen. Ja, pas op als je naar buiten raadt. Nog steeds dus code geel vanwege gladheid. Vandaag af en toe ook sneeuw. Verder vanmiddag al droger. Het wordt maximaal 4 graden. Op de weg ben je al vertraagd langer dan 5 minuten op de A12. De nacht naar Utrecht tussen Harmelen en de Meer 3 kilometer en 22 minuten. Is de wekker gegaan? Ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Een bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. op dinsdag de 6e van januari. Je luistert naar de show 1554, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Goh, ik uh, schrok me gisteren een hoedje. Ik zat hier nog een beetje te hangen op de redactie. En toen kwam er een uh, appje van uh, Annemarie. Ik ga even kijken of ik dat uh, zo snel uh, terug kan vinden. Waarschijnlijk niet. nu ik Oh, als je, nodig je zoekt heb. op het woord metro, dan kom je er. Want ik weet wel welke app je jij bedoelt. Oh ja. god. Mensen, ik ben al op mijn bek gegaan ja. bij de Metrotrap. Ik dacht, hemeltje lief, moeten wij nu richting de metro hier in Amsterdam? Maar gelukkig, een zachte landing door de sneeuw. Pas op, ik heb in jaren niet zoveel sneeuw gezien. Ja. ja. Oh. Neem ons heel even mee naar dat moment, want je voelt jezelf waarschijnlijk vallen. Ja, ik, moest, ik ging met de metro terug en ik had wat haast. Want ik was bang, want ik vertrok echt in de sneeuwbui hier in Amsterdam. En ik dacht, ik moet snel die metro hebben... want anders rijden ze helemaal niet meer. Ah, ja. Dus uh, en ik zag op het bord nog twee minuten weg, Dat is richting mijn huis. Maar ik moest eerst een steile trap af... En de laatste vijf treden ging ik op het kontje naar beneden. En dan lag ik zo met de armpjes wijd onderaan die trap. Oh, oh, pas helemaal. Ja, nou op. Ja, pas op. Maar goed, er lag dus veel sneeuw. Dus het viel nog enigszins mee. Ja, het is een soort van stripverhaal dan, weet je wel. Je voelt je ook een beetje lullig. Er waren niet al te veel mensen gelukkig. Nou, je kan zo slecht terechtkomen, joh. Ja, en haast is echt je aller, aller, aller slechtste vriend in ja. de sneeuw. Je moet gewoon zorgen dat je ja. geen haast hebt. Niet ja. op de fiets, niet in de auto. En de goede schoenen aan had je ook niet. Want ja, ochtends vertrok je. Nog geen idee eigenlijk. Nee, precies. Nou, ik heb mijn snowboots aan. Ik heb, ik heb ze nu uh, hier bij de kapstok neergezet. Ja. Dus ik heb nu wel gewoon mijn sneakers aan. Maar oh, je bent lopend. Maar, <lacht> <lacht> nee, maar, maar gewoon in. Ja, ik, ik wilde gewoon vandaag mijn sneakertjes aan. Maar als je op, op, op zes stappen zet in gewoon van dit soort ja, uh, gymschoenen. Ja. Dan heb je natte voeten. Toen ja. dus lekker de snowboots aan voor die zes stappen naar de auto. Ja, pas op, jongens, als je buiten wil gaan lopen. Ik hoorde ook gisteren mijn moeder dan zeggen. Ja, ik ben even een ommetje gaan maken naar de supermarkt. Oh. Ja, mijn moeder, gefeliciteerd trouwens, lieve moeder. Je wordt vandaag 79. Oh, van harte. Uh, maar ja, die zegt dan, ja, ik ben even een ommetje gaan doen. Toen dacht ik, ja, maar blijf nou binnen, weet je wel. Want ja. als je ook ja. maar even verkeerd terechtkomt. Nou ja, zeker als je 79 bent. Kijk, en Annie is natuurlijk voor, oh, hè, voor ons. 78. Gevoelstemperatuur 78. Ja, nou, ja, ik dacht wel, ja, voor ons is Annemarie natuurlijk, toch god, het gevoelsmatig. <laughs> ja, de matige familie was. Ja. Als... Pas Goedem. nou op, weet je wel. Ja, pas op als je naar buiten gaat, jongens. Ja, dat is een advies dat, dat, dat, dat, dat ja, dat we komen ook een beetje laat mee, gevoelsmatig. Maar... Ja, maar zeker. Maar is niet minder gemeend. Ja. Hé, hey, uh, Sander de Jong, die zegt... Uh, lekker, Mattie, in de eerste twee zinnen van vandaag... het woord al gezegd. Nou, gelukkig... is het nog een rijmaandag. Hier is Adel. Jack en Black. Hallo Anton. Hey, goedemorgen. Man. Hey, goedemorgen. Hey, onze verslaggever onderweg. Anton, waar rij je en wat is er gaande, jongen? Rij je op A12. Net tegenstelde richting. Geschaarde vrachtwagen. En het leuke is, er stond snel op. Wat zeg je? Wat stond erop? Snel. Ik zeg, er stond geen snel op. Snel! Of stond het op zijn vrachtwagen? Ja. Oh, oh ironisch. Dus, nee. ironisch. En uh, je gedaan. zegt uh, A12 tegenstelde richting. Waar rij je dan? Uh, ik rij nu bij brug richting Den Haag. Ah, oké. Okay, okay. En hoeveel fietsen uh, staat er? Hoe lang uh, doen we erover daar? Ja, ik denk dat die uh, zeker 50, 7 kilometer aan het worden is. Kijk. Dus ik, hoorde je, ik hoorde je net zeggen 3 kilometer. Slink langer. Ja, ja precies. Het is, al, ja. is alweer langer geworden. Het ziet uh, Anton met zijn verkeersoog 5 à 7 kilometer. Kijk, dit is echt onze verslaggever. Anton, dankjewel. Doe zelf voorzichtig op de weg, hè? Ja, dankjewel. Goed Hoi. Wij kunnen wel met zekerheid zeggen dat Anton echt daadwerkelijk daar op die A12 rijdt. Dat ja, hij echt zeker. in de sneeuw is. Zo klonk het ook echt. Ja. Wij, uh, ja, wij, wij gaan deze ochtend eens eventjes testen of wij, uh, ja, hoe, hoe goed gelovig eigenlijk wij als Nederlanders zijn. Hm. Heel Nederland zit natuurlijk in de sneeuw. Als we de gordijnen open doen zien we eigenlijk door heel Nederland zo'n beetje hetzelfde uitzicht. Ook prachtig hè. Nou, prachtig is echt het. Mooi. Bij de een ligt er misschien iets meer uh, centimeters dan bij de ander. Maar in principe heeft iedereen gewoon hetzelfde uitzicht. Iedereen zit in de sneeuw. Nu zijn er natuurlijk ook Nederlanders die op dit moment in de zon zitten. Die zitten lekker met hun reet in het buitenland. Misschien voor werk of een vakantie. Uh, we gaan kijken of die mensen goed kunnen bluffen. En of wij dan geloven dat zij in de sneeuw zitten. En andersom. Dus ze gaan ons voorliegen eigenlijk. Precies. En dan moeten wij eruit zien te pikken van... Hey, zit dit persoon nou in de sneeuw? Of is het gewoon allemaal verzonnen? Onze redactie heeft al een aantal mensen opgeleid die in de zon zitten. Die ons gaan doen geloven dat ze in de sneeuw zitten. Wij zijn nog op zoek naar mensen die echt daadwerkelijk werkelijk in de sneeuw zitten en die ons willen doen geloven dat ze in het buitenland zitten. Oh, ik dacht dat we dat niet deden. Wat? Oh, dan hebben wij het, uh, het spelletje anders. Zeg in ik het hoofd. verkeerd? Zeg ik het verkeerd? Nee, ik heb in mijn hoofd. Hey, iedereen doet alsof die in de sneeuw zit. Ja. ja. Oh. Dus niet alsof je in het buitenland zit. Nee. Iedereen doet alsof hij in de sneeuw zit. Maar dan zoek, zoeken we nog wel mensen die echt in de sneeuw zitten. Ja, ja. en die gewoon gezellig kunnen kletsen over wat ze om zich heen zien. Juist, ja. oké. Okay, dus Dus, hoef je, niet, dus, dus hoef je niet te bluffen, dan hoef je niet te bluffen. Dan ja. geef je gewoon jouw uitzicht op waar je op dat moment zit. Ja. Uh, want de mensen die in de zon zitten en die ons gaan doen geloven... dat ze in de sneeuw zitten, die zijn er al. Uh -huh. Ja, dat klopt. Wij ja. weten alleen niet wie die mensen zijn natuurlijk. Klopt. Juist, dus er zijn mensen die bellen daadwerkelijk vanuit de zon. En er zijn mensen die bellen daadwerkelijk gewoon vanuit de sneeuw. Die, die doen gewoon uh, de gordijnen open in uh, drachten. Juist. En die zien echt sneeuw. Nou, deze spaghetti aan speelreeltjes uh, ontwarmen. Maar. En uh, dan spreek je weer misschien wel om acht uh, uur. Dus wil je bluffen rond een uurtje of acht dat je in de zon zit? Nee. Ja, nee. nou, nu is het klaar, jongens. Kom op. Echt, ik vraag Ik vraag me weleens af doe je nu expres, ja. Geintje, man. Oh. Hey, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je nog naar 10.5 geweest gisteren? Ik ben gisteren niet meer naar 10.5 geweest. Nou, ik vind dat verstandig, want jij zou eigenlijk naar de presentatie gaan van onze Olympische atleet. Um, ja, de, dat is een normale reistijd al uh, anderhalf à twee uur, denk ik. En, en jij besloot hem niet te gaan? Nee, ik zat hier op de redactie en het begon met een sneeuw. En dan denk ik denk, ja, als ik er überhaupt kom, dan ben ik er. Nou, dan is het heel gezellig. Een lekker broodje in Tiaf... met Suzanne Schulting of Jutta, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan moet ik ook nog helemaal terug. En ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. In mijn Kia Picantootje, Dus ik ben er niet geweest. Hey, handig. Maar uh, gaat Suzanne Schulting ook als short trackster naar de Olympische Spelen? De soap continues. Want uh, het is uh, uitgesteld, het, uh, de, de, de beslissing. Op 20 januari moet er nu What? besloten worden of zij meegaat naar de Olympische Winterspelen. als Short Trackster. En waarom duurt dat nog twee weken dan? Ik denk omdat die, die coach die moet kiezen tussen of een hele goede Suzanne Schulting. of tussen een hele goede teamgeest. Ah. Dat team dat bestaat al een tijd. Ze heeft volgens mij al twee jaar lang geen Short -track, uh, baan meer gezien. Sinds afgelopen weekend. Okay. Uh, dus hij heeft al een team op ogen. En nu ineens komt daar een hele goede Suzanne tussen. Dus hij dacht, ik geef hem nog een paar nachten om even te beslissen. Nou, nou, wie er sowieso naar uh, Milaan gaan, uh, zijn wij, Luc. Want wij zijn erbij uh, over precies 31 dagen. Verder doen wij uh, straks om uh, kwart voor acht een nieuwe ronde van uh, Ja of Nee. Wij gaan voor het eerst op locatie met uh, Ja of Nee. Dus echt voor het eerst in zes jaar... en in, in, in, in god weet hoeveel afleveringen gaan wij buiten Ja of Nee doen. Ja, we doen het ook een beetje voor de kijkers van RTL 7. Want ja, dat we zijn ook. tegenwoordig ook te zien op RTL 7 elke ochtend. Dus mocht je de televisie aan hebben en kijken... goedemorgen. Ai, goedemorgen. goeiemorgen. Maar nee, Ja of Nee blijft gewoon hetzelfde. Maar uh, ja, we zitten dan dus in de sneeuw, Luc. Gaat ook mee naar buiten. Ik dacht, uh, maak er een knushoekje van. Uh, zitzakje. En, uh, en dan drie sneeuwtopics. Ja, dus mocht je nog winterse topics hebben. Drie sneeuwtopics. Laat het even weten via de Q Music app. Ach, hoor eens jongens. De Backstreet Boys krijg je het warm van. As long as you love me.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 by degrees of oh, the morning with the sun I'll rise up all and I'll try again so I get Jij you, Back je Music en Morning. Zometeen jouw kans om uh, te komen collecteren. Misschien wil je wel komen collecteren binnen het uh, sneeuwthema. Nou, ik zou zelf wel uh, willen komen collecteren voor een slee. Het ding nee? is alleen dat je hem volgens mij daarna nergens meer kunt kopen. Ik zag uh, overigens heel veel mensen ook op uh, de Tok gisteren uh, nog even een uh, slee kopen. Ik heb net ook vanochtend om 9 uur deze op laten gehaald. <lacht> ik dacht, het is mijn jeugdherinnering. Die wil ik ook aan mijn kinderen geven. Natuurlijk, nu het opwezen is. Ja. Jeugdherinnering, wil je nou, doorgeven? Dat is ja. toch wel zo. Nou, ik heb oh. wel nog gedacht dat als ik die kinderen van mij op een slee zet... dan pleuren ze er natuurlijk meteen af. Waarom? Nou ja, kijk, eh, Jip is oud genoeg om te blijven zitten. Maar Noah die kan, die kan staan en lopen. Maar zo'n zo ja. zo kind van nog geen anderhalf in een sneeuwpak... dat beweegt natuurlijk niet soepel. Nee, dat begrijp dat, dat ik. Dat zie je zo als, als, als, als, als zo'n zo poppetje. Zie je dat zo naar rechts of links eraf en, tieven natuurlijk. Crash as dummy. <laughs> maar we doen nu ook al middeleeuws is. Alsof kinderen van nu het nooit meer hebben gezien. Nou... Nah. Nee, maar het is wel even geleden toch? Ja, Echt is... goed sleen. Ja, wat was het? 2020 geloof ik. Ja, het is dus dat even... de laatste keer ja, ja, ja, dat het zo ja, ja. Ja. Ja. ja. Nou, je mag daarvoor komen collecteren. Je mag ook denken, joh, ik wil snowboots. Ik zag gisteren trouwens in het dorpje ook iemand die had van die uh, onder, uh, soort van, van die spikes onder de schoenen geklikt. Het zijn een soort rubberen opzetstukken. En die liep met van die spikes alsof, alsof, alsof ze in de, in de Alpen was. Ja, ik wou net zeggen. Uh, liep ze door de Dorpsstraat. Nou, je mag ook <lacht> komen collecteren voor iets dat helemaal niet met de sneeuw te maken heeft. trek je wel, echt, trek je wel een grote jas aan hoor als je met rubberen spikes door een dorp gaat lopen. Ja, maar... Het ja. Ja. Ja. is wel echt Anton Pieck. <lacht> <Ja. lacht> ja. nou, gewoon toch in het Sprookjesbos. Nou, wat wil je hebben voor jezelf? Mag ook buiten de sneeuw zijn. Laat weten via de Q-app. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, het gaat natuurlijk ook over de sneeuw en updates. En hoe het ervoor staat op het spoor...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 Belastingvrij. Nou, dat worden weer mooie geldprijzen dit jaar. Ga snel naar Staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. dus 18. Plus. Oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? De goede. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.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 Nu bij Spar, een combi-deal. Een vers belegd broodje en drankje naar keuze. Voor een 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Ben jij daar klaar voor? Om de dore Bosfietser in jezelf te volgen? Voordat je met je innerlijke wildwaterbaan-lover... naar zwemparadijs Aquamundo gaat? Waarna de relaxte rustzoeker in jezelf... met je geliefde het zonnige terras opzoekt. De manier om jezelf te zijn. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo doneer ik al jij aan mijn bloed. Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker. Het zit in ons bloed. Sanquin, for life. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu, 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen opbergrek. Bekijk alle Gigadeals op gamma.nl. Nu bij Jumbo. Alle Jumbo's vriesverse maaltijden, 1 plus 1 gratis. En kansieappels of conferranspieren. Zak of bak van 1 kilo, ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs.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 Ga snel naar audido.nl/slash business. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af.nl ik, ik, ik, ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af.nl Ik wil van mijn auto af goedemorgen. Het is twee minuten over half zeven. Ja, op de weg is het natuurlijk al veel drukker dan normaal. Ik heb de vertraging voor je vanaf twintig minuten. De A2 richting Maarsen, daar kom je in negen kilometer. 23 minuten extra reistijd tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. op de A12 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht. Het zorgt voor acht kilometer tussen Woerden en de Meer, met 54 minuten. Ja, pas op als je naar buiten gaat, Geldt nog steeds. Code geel kan behoorlijk glad zijn. En op sommige plekken is het ook nog eens mistig. Vanochtend sneeuwt het eerst in het westen. Vanmiddag dan in het noorden. Verder is het droog vandaag en wordt het maximaal 4 graden. Annemarie even het laatste. Ja, Goedemorgen. Ja, Problemen op het spoor. Moet je met de trein? Nou, blijf dan nog maar even liggen. Want tot zeker 8 uur rijden er in het hele land geen treinen van NS. Door het winterse weer en een IT-storing ligt het treinverkeer plat. Wie met de auto gaat, moet rekening houden... ...met gladheid. Die is gestrooid, maar op sommige plekken kan het verraderlijk zijn... ...en het kan ook mistig zijn, zoals je hoorde. De Rijkswaterstaat zegt dit en overal geldt code geel. Ondertussen staat het Rode Kruis in het hele land klaar... ...om gestrande reizigers te helpen door de gladheid. Zo is er een team naar Schiphol gestuurd... ...om mensen op te vangen met koffie en informatie... Ja, ook vandaag gaan er weer honderden vluchten niet door. Onder andere deze man stond gisteren voor niks op Schiphol. Hooi we Nederland. We hebben al twee vluchten gemist. Dus we zijn twee keer naar huis geweest. En, uh, dus we zijn er klaar mee nu. Oh, lekker sleetje rijden. Hm. Ja, van grootschalige hulpacties met bijvoorbeeld veldbedden... op de luchthaven is trouwens geen sprake. Verder houden scholen ook rekening met het winterweer. Eén op de acht scholen past de lessen aan... of houdt de deur helemaal dicht... omdat ze het niet verantwoord vinden... om kinderen en leraren naar school te laten komen. Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling... was volgens de Nationale Korpschef vooraf gepland. Bij Pauw en de Wit sprak ze over een crimineel netwerk. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straatverboden voor de relschroepers... bij komende jaarwisselingen. En dat zijn die beelden die je ook zag. ze hadden het over een soort van vuurwerk mitrieurs, waarmee werd geschoten op politieagenten en mensen van de ME. Ja, de wat natuurlijk bizar was. En uh, ja, ze gaan nu nog verder onderzoek doen en ze zegt dit was uh, vooraf gepland en uh, gewoon crimineel werk. Ja en stel je zou iemand een uh, staatslotcadeau doen en dat blijkt het winnende lot te zijn van 15 miljoen euro. Nou, het overkwam uh, twee winnaars van de oude jaarstrekking van de staatsloterij. Zij kregen allebei hun lot ze kregen allebei een half lot en daar viel dus een miljoenenprijs op. Die mensen komen uit Nune en Amstelveen. Allebei dus een half lot. Verdelen daarmee de hoofdprijs van 30 miljoen euro. Ieder dus 15 miljoen. Ja, zou je spijt hebben als blijkt dat jij dat lot cadeau hebt gedaan. Omroep Brabant vroegen de mensen op straat even. Nee. Ja, gelul. Ja, Maar ja, die kunnen het er dan nou wel heel erg. Ik ja? Ja. zou meteen een deel eisen, toch? Ja. Dan ben ik nou gek? Uh, nee. Nee, want dat doe je omdat je gelul kunt. Gelul. Ik zou dan wel balen, ja. Maar misschien zou ik er wel iets van kunnen krijgen als het bekende was. Hè? Ja. Iedereen die nee zegt licht. Ja, maar kijk, het, je, je, je geeft het, dus je weet dat de kans bestaat... dat er geld op valt. dat gun je dan ook die ander. Maar het idee dat je het zelf in handen hebt gehad... en dan hebt weggegeven, hoezeer je ook van die mensen houdt... dat, dan, dat, dat, dat vreet toch aan je. Wat zou je aan de persoon geven waarvan je, waarvan je het lot hebt gekregen? Dus stel, je hebt 15 miljoen euro gewonnen. Wat geef je die persoon? Zo, dat vind ik echt lastig, joh. Ja? Want dat is dan natuurlijk helft. ook alles... Nee, veel te veel. Echt veel te veel. Veel te veel. En dat is ook dus niet belastingvrij. Hè? Dus stel dat je zou zeggen van... nou, ik geef eh, daar okay. een miljoen van weg. Wat ook echt al ongelooflijk veel geld is. Dan gaat daar nog belasting van af. Ja, oké. Okay, maar goed, natuurlijk... jij bent dan even... laten we zeggen... Eh, zonder belasting. Van die 50 miljoen. Hoeveel wil je weggeven? Ik zou dan een half miljoen denk ik aan die persoon dat geven. Dat vind ik echt gierig minimaal een miljoen, toch? Een miljoen? Ja, van 7,5 miljoen. Dan kun je nog hartstikke veel meer doen, toch, wat je over miljoen. hebt. 15 miljoen. Ik krijg je? Ja, die 15. Ja, een miljoentje, maar... Dat nou, vind ik echt gierig. Echt waar, dat ja, vind ik echt gierig. Ja? Natuurlijk. Weet je, we heb je nog 14 over. Ja, zelf ik... krijg je belastingvrij. Hè? Je krijgt het zelf belastingvrij. Heb je nog 14 miljoen euro op de bank? Nou, <laughs> zeg. <laughs> ik, jij krijgt geen staatslot van maken uh, dood. Nou, misschien ligt het er ook aan van wie het krijgt. Ja, wie ik... je dat staatslot krijgt. Ik zou, uh, ik zou ook niet veel hoger gaan dan een miljoen, hoor Anne-Marie. Nou, is dat, dat je gierig gaat. Nee, maar luister nou eens. Oké, okay, dus dan heb je 15 miljoen. Geef ja. een, miljoen, een miljoen aan iemand. Geef ja. veel. Een miljoen, hè? Of, nou, 14 miljoen wil je overhoud is ook nog veel. Nee, ja, voor je leeft nee, niet te werken. Nee, dat, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Alleen je geeft een miljoen euro aan iemand. Een miljoen. Ja. Dat. Ja, dat is zo ongelooflijk veel geld om weg te geven. Het gaat er niet om wat ik overhoud, het gaat om wat ik weggeef. Ja, maar zonder diegene had je het überhaupt niet gehad. Nee, maar, ja, in ja, maar dat die... is aan diegene. Ja, maar dan geef je diegene toch ook een mooi leven? Dat is toch ook iets? Ja, Maar als jij toch een miljoen van mij krijgt... dan geef ik je toch ongelooflijk veel geld? Ik vind dat in haar verhouding van 15 miljoen... wat jij hebt gewonnen dankzij diegene, vind ik dat echt peanuts. Ja, maar diegene heeft het ook aan jou gegeven... <laughs> dus die, ja, maar die heeft de beslissing gemaakt om dat aan jou te schenken. Ja, Want ja. en ik zit hier denk ik toch hetzelfde in. Ja, ja, ja. Dan denk ik, ja dat, een, een, Inderdaad, een miljoen of een half miljoen aan iemand geven, dat is me toch een bedrag. Ja, vind ik ook. Ja, dat, is, dat is een heel mooi bedrag. Maar jij hebt ook, jij hebt ook een ongelooflijk bedrag gekregen. Kijk, als jij 2 miljoen hebt gewonnen, dan vind ik 1 miljoen vind ik inderdaad heel erg veel. Dan geef je misschien 2,5 ton of zo. Maar ja, ik... 1 miljoen jongens vind ik van jullie na. Sorry, hoor. <grijg> ja, Hallo. Nee, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk even naar de redactie. Hoe, zit ik, hoe, hoe je, uh, Luc? Ja, hier wordt over bedragen gesproken. Daar kunnen wij niet eens aan denken. Nee, maar, is, het er, nee, maar Luc, niet dat, niet nee. Luc, ja, leuk, je dat staat het er helemaal los van. Het staat helemaal los van wat er, wat er per maand op je salarisstrookje. Het gaat over dat je een staatslot hebt gewonnen. Ja, nou, als iemand mij een miljoen zou geven, zou ik hartstikke blij mee zijn. Nou, want je hoeft het niet te doen. Ja. Oké, okay, Kiki. Ik ben, je... het, ik ben het echt eens met Anne-Marie. Ja, bedankt. Ik vind, je, je, je hebt 15 miljoen gewonnen. Dan kun je toch al een miljoen afstaan? hoef je nooit meer te werken. Ik hoeft nooit meer te werken. ik heb zoveel geld. Nee, maar wij geven wel een miljoen weg. Anne-Marie zou echt de helft weggeven. Zou jij 7,5 ja. miljoen euro weggeven? 7,5 miljoen nee, euro aan iemand? Ik zou niet de helft weggeven, maar ah, ik okay, zou wel. misschien 5. Ja, 5 zou ik ook doen, ja. inderdaad. Zou jij 5 miljoen euro aan iemand geven? Ja. Nou, echt nooit van Want mijn leven. Ik heb zelf nog ja. ja, maar daar Geen gaat toch niet om? om. Jawel, dat ja, gaat het wel het om. Ja, daar gaat het wel om. Nee, want je geeft ja, het wel. En je, Ja, natuurlijk, dat is toch ook heel lief, ja. ja maar, al, maar al dat geld wat je dan... dus Je geeft inderdaad heel veel aan die persoon. Je hebt zelf nooit gevraagd dat dat staatslot. Fantastisch dat er 15 miljoen op valt. Maar alles wat je houdt, zijpelt ook nog weer door naar je kinderen. Dus je geeft ook veel geld weg. Je kinderen moet je, je nooit te veel mee. geven. Dan worden ze heel verwend. Nou, ja. Ja. ik... ik, ik ik, ik heb het idee dat, dat, dat, dat ik mijn vrienden vooral niet te veel moet geven. Het wordt helemaal narig van. Ja. Zie je, je moet nooit blij zijn. Je, moet, je hoeft nooit anderen te benijden om veel geld te gaat Marieke, ik moet haar van. lekker een ritualspakketje geven. Geen staatswot. Nee, en, en, en, en, en, en, en, en dan mag jij best een badschuim terug, hoor. Als ik van jou vijf... vijf ik moet jouw badschuim niet. Ja. <hijf> music, Mattie en Marieke. Dit is Damiano David. Talk to me.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 Kijken wat die gierigaars van Mattie en Rieke kwijt kunnen. Kom, je kom je collecteren. Dat, Dat ze en Op ons besneeuwde stoepje staat Michelle uit Fasen. Michelle, waar kom je voor collecteren? Goedemorgen, ik kom voor een sneeuwschuiver. Oh, staat je pitch. Uh, nou, Wij zijn sinds juli trots eigenaar van ons eerste eigen koophuis in Deventer. Uh, we hebben inmiddels al wel een beetje kennis gemaakt met de naaste buren, even een hand gegeven, maar echt een borrel is er nog niet van gekomen. Ja, dat doen we als het huis straks helemaal klaar is en alles netjes is. Maar uh, nu is het natuurlijk lekker winterweer en uh, mijn vriend is aan het skiën in Oostenrijk, die is helemaal niet thuis. En ik kom gisteren ons besneeuwde straat straat inrijden en we hebben geen grote oprit voor het huis, maar wel een soort oplooppaadje. En ons hele stoepje is gewoon mooi schoongeveegd. Oh, prachtig zeg. En ik denk, huh? nou, daar heeft mijn vriend niet gedaan, want die is er niet. En we hebben zelf helemaal niet zo'n sneeuwschuiver in de schuur staan. Dus dat hebben we gewoon onze lieve nieuwe buren al gedaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat ook een keer voor hun doen. Maar ik heb dus helemaal niet zo'n ding in de schuur. Nou, nou, wat goed. Echt, echt ja. heel erg goed. Mag ik toevallig net, uh, ik, ik sla de krant open vanochtend in het nieuws... dat uh, mensen steeds minder vaak hun stoepjes sneeuwvrij maken... Uh, voor zichzelf of voor de buren, waardoor meer mensen dus ook uh, vallen. Dit was tot 2007 verplicht, maar uh, nu niet meer. Het dat is, dat ja, ah. is verplicht geweest. Hé, hey, maar wat een geweldige buur heb jij daar getroffen in het ja, altijd gezellige Deventer. Gaan. Echt heel leuk. Ja, zo'n sneeuwschuiver, ja, je, je, je is waarschijnlijk nu niet aan te komen. Ik weet ook niet wat het kost. Heb jij enig idee, Michelle? Ik heb wel even gekeken, maar rond de 25 euro heb je wel zo'n mooie metalen die uh, amper kapot te krijgen is. Nou, wat leuk, zeg. Ja, ik vind het ook uh, beter een goede buur dan een uh, verre vriend. Wie goed doet, goed ontmoet. Je krijgt van mij uh, 12,50 alvast. Oh echt? Dank je. Nou, uh, ik leg ook wel een tientje in. Nou, daar zijn we nog wel bijna. Dan zijn we er bijna, ja, dan kijken we er nog even naar naar ja, Maar zoals je weet, krijg je van mij veel meer 15 Lauer. euro. <laughs> hey, wat goed, die sneeuwschuiver kan besteld worden, want jij hebt gewoon in totaal binnengehengeld uh, 37,50. Nou, superleuk, dankjewel. Hé, hey, en uh, ja, doe de groeten aan die fantastische buren van je... want dit is toch echt voorbeeldig gedrag. Als we dit nou toch eens allemaal een beetje voor ja. elkaar over hebben, ja, toch? Ja, en plan die borrel. Maak er een gluwijnborrel van in de sneeuw. Bedank ze. Echt hoor, Dat Gaan we doen. Uh, en als we gaan sneeuw schuiven, krijgen ze de groeten van jullie. Hartstikke goed. Michelle, hartelijk geconnecteerd. Hé, hey, dankjewel. Doei. Wil je nou morgen komen collecteren? En dat mag natuurlijk ook voor iets zijn wat niks met de sneeuw te maken heeft. Absoluut. Laat het dan even weten via de Q-app. Sharon, bike music en uh, camera. Nou, die wordt er uh, veelvuldig bijgepakt uh, deze dagen. Ik heb ook zoveel foto's gemaakt van ja, situaties in Rotterdam waar dan ineens heel veel sneeuw ligt. Waarvan ik denk, ja, ga ik hier ooit nog naar kijken? Maar ik denk, ik moet dit toch vastleggen. Wij waren gisteren door de straat aan het stievelen. Jip in een buggy, uh, Noah in een draagzak. Uh, dus wij waren zo met z'n vieren op pad. En toen, Sander had ook zijn camera meegenomen. En er stonden wat uh, mensen op straat. En toen vroeg Sander, zouden jullie een foto van ons willen maken? Oh, ja. Nou, heel lief, die ging dat helemaal doen. Die liepen ook nog met een stukje met ons mee. Zodat je prachtig op de achtergrond de verlichte molen en zo van het dorp zag. Echt mooi. En die, en, en, en die vrouw zei ook nog, ik, ik ben ook fotograaf. Nou, dus geweldig, weet je wel. Zo. Helemaal met Sanders camera. En uh, toen keken we thuis op die foto had ze helemaal uh, Jip in de buggy eraf gesneden. Het was een, huh? het was een gezinsfoto van ons drie. Van, vond, ze, vond ze Jip niet uh, knap genoeg? Ik, ik weet het niet. Ik, ik heb ze Jip over het hoofd gezien. Die zat, ja, die zat een beetje weggestopt achter zijn sjaal. Kan toch niet? Maar die zat wel echt gewoon in de buggy. Ah, en Die heeft de foto niet gehaald. Vind ik echt heel lelijk. Ja. ja. Nou ja. Gek. En ze was zo fotograaf. Ja, van stillevens. Levens. Oh. What are the odds? Ja, en wat het, en van stil ja, leven. speciaal naar jullie dorp gekomen. Ja, het echt ja. heel stil leven. Ja. Het zegt ook heel veel over het dorp waar Marieke ja. woont. Ja, he? ja. Waarvan ja, stil leven. Ja. Ja. Nou goed, uh, jongens, vandaag weer uh, opnieuw een reden om een heel veel mooie plaatjes te schieten. Want uh, als je nu naar buiten kijkt, nou, je wordt wakker in een uh, winterse wereld. Witte wereld, hè? Het is witte, witte wereld. Zo meteen echt het laatste nieuws van uh, Annemarie en Panic at the Disco komt eraan. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt.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 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit tempoormateriaal dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor. The future of sleep is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Fans van voordeel, opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met 6 vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En 1 ster beter leven gehakt, zoals 2 voor maar 1,49. Fans van voordeel, Aldi.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 Natuurlijk, papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroeg Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Plus Nederlandse aardappelen en stampotgroenten. 1 plus één gratis. En alle honingmaaltijdmixen en maaltijdpakketten, oké, okay, plus één gratis. We doen het je mee, Plus...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 Morgen 1 voor 7, het Cube Music News van nu.nl. Krijg je van ja, goedemorgen. We beginnen met problemen op het spoor, want tot 10 uur deze ochtend rijden er geen treinen van NS. Landelijk niet. Het komt door een IT-storing in combinatie met het winterweer, legt NS uit bij de NOS. Er zijn allerlei backup systemen voor, maar in zijn totaliteit heeft deze storing nu tot zoveel onzekerheid geleid in het IT-systeem uh, Ja, dat we gewoon geen goede trainings kunnen garanderen in combinatie met de wisselstoringen die er nog steeds zijn en het winterweer dat ook vandaag weer uh, verwacht wordt. Nou, waardoor het systeem eruit ligt is nog niet duidelijk. Op Schiphol zijn vanwege